met het De autoriteiten in Texas hebben het aantal vermisten... na de overstromingen van twee weken geleden drastisch naar beneden bijgesteld. Er zijn officieel nog drie mensen vermist, maar dat er voorheen meer dan honderd waren. Veel mensen die door hun naasten als vermist waren opgegeven... zijn in de tussentijd in goede gezondheid teruggevonden. Ook waren er valse meldingen gedaan. Het dodental van de overstromingen in de Amerikaanse staat is 135... De meeste mensen kwamen om het leven langs de Guadalupe-rivier... waarvan het waterpeil in korte tijd acht meter steeg. Een brand in een afvalbedrijf in de haven van Rotterdam is grotendeels onder controle. Er zijn nog een aantal brandhaarden in een loods die geblust worden. Volgens de veiligheidsregio zijn alle medewerkers heel huids naar buiten gekomen. Niemand is gewond geraakt. De brandweer kreeg bij het blussen van de brand in de Waalhaven hulp van blusboten van het havenbedrijf. Ook werd het vuur met drones in de gaten gehouden. Het dodental van de scheepsrampen in Vietnam is opgelopen naar 38. Er wordt nog gezocht naar vijf opvarenden, melden Vietnamese staatsmedia. Gisteren kapseiste een toeristenboot in de beroemde baai van Halong. De boot sloeg om in stormachtig weer. Alle mensen aan boord waren Vietnamese. Vijf bemanningsleden en 48 toeristen onder wie 20 kinderen. Tien mensen werden levend uit het water gered. Bij overstromingen in Zuid-Korea zijn sinds woensdag zeker 14 mensen om het leven gekomen. 12 mensen zijn nog vermist. Door aanhoudende zware regenval ontstonden er ook aardverschuivingen... waardoor auto's en huizen wegspoelden en wegen beschadigd raakten. Het weer bij ons. er trekken buien over met vanavond kans op onweer en veel neerslag. Het wordt 23 tot 27 graden. Komende week wisselvallig en wat koeler met elke dag buien. Dit was het NOS Journaal.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 Our day is done at breakfast time and starts it with our suppers. Here we are together, oh, but the best of friends must party. So let me sing this parting song from the bottom of my hearty. Good morning. It's a lovely morning. Good morning. What a wonderful day. We danced the whole night through. Good morning. Good morning.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 you. Een heel morgen, Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam en ik heet iedereen van harte welkom. Alle luisteraars in Zandvoort, maar ook buiten Zandvoort, in het oosten van het land... Uh, Tunen tune vandaag een aantal uh, uh, luisteraars in, weet ik. Maar ook natuurlijk in het buitenland wordt er, uh, wordt er driftig naar ons geluisterd. Ik ga alvast het volgende nummer opstarten voordat ik het ga introduceren. Want het is namelijk veel te lang om helemaal te draaien. Dus... Op de achtergrond hoort u Stengets en Chad Baker. Ik ga vandaag een uitzending maken over eigenlijk allemaal oude bekenden. Um, ik ben laatst naar het noord geweest. Ik heb er een uitzending over gemaakt... Heel veel nieuwe artiesten gehoord, en dat is mooi voor uh, de vorige uitzending, maar ook voor komende uitzending... om daar nog eens wat van te draaien. Voor vandaag had ik besloten om eens in de platenkast te duiken en van uh, bekende platen, bekende artiesten is een um, ja, mooi alternatief nummer uit te zoeken wat ik uh, nog niet eerder heb gedraaid. Ja, en zoals gezegd, Stengets en Chad Baker uh, hoeven eigenlijk verder geen introductie. Ze hebben een album gemaakt dat heet Stan Meets Jet. Daarvan ga ik draaien een ballad Medley van Autumn in New York, Embraceable You en What's New. Het nummer duurt maar liefst 14 minuten, dus dat is eigenlijk te lang voor deze uitzending. Dus ik ga een uh, behoorlijk stuk draaien, maar niet, uh, niet helemaal. Helaas moet ik het nummer wegdraaien, want het is gewoon veel te lang. En ik heb nog zoveel meer mooie muziek liggen. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van John Coltrane. John Coltrane, harde muziek in de ochtend? Nee, het is een prachtig nummer. Het komt van het album In a Soulful Mood. En het nummer zelf heet In a Sentimental Mood. John Coltrane. Ik naar de prachtige klanken van Innocental Mood, sentimental mood door John Coltrane. Een andere oudgediende die ik uh, klaar heb staan is Roy Hargrove. Deze trompetist, helaas te vroeg overleden, heeft uh, hele mooie albums gemaakt. En vorig jaar kwam er maar liefst een nieuwe uit. Wat bleek, er lag er nog eentje op de plank. Het album heet uh, Grande Terre. Het is uh, origineel opgenomen in 1988 uh, en vorig jaar dus pas uitgebracht. Ik ga ervan draaien. Another Time. time van het album um, Grandeter. Ja, dat was het. Ik ga verder met Lee Morgan. Lee Morgan, een, uh, ja, een hele beroemde uh, trompetist in het jazz scene. Hij is uh, groot geworden bij Art Blakey. En hij maakte onder andere furoren in, uh, in de optredens met Art Blakey. En in uh, 1958 schreef saxofonist Benny Colson een uh, eerbetoon aan Clifford Brown... die uh, toen uh, overleden is. En hij heeft dit nummer geschreven als uh, met ons doel dat Lee Morgan dit kon uitvoeren, solo. En ik heb een album gevonden, dat is Art Blakey in de Jazz Messengers. Ze treden live op in Parijs, in de Olympia. En het is, komt uit 1958. Het nummer heet dus I Remember Clifford. En de solo is van Art Blakey. I Remember Clifford. En deze prachtige solo op trompet was natuurlijk van Lee Morgan. Live uitgevoerd in 1958 in Parijs in het Olympiatheater. Ik ga verder met Donald Byrd. Hij heeft uh, ook geweldige uh, albums gemaakt. En een van zijn beste albums is Een New Perspective uit 1963. En hij heeft een geweldige line-up hierbij. Hij uh, treedt onder andere op met Henk Mobley op de Kenny Burrell op gitaar... Herbie Hancock op piano... Uh, Donald Best op fibrafone en op drums Lex Humphreys en Bas Burg uh, Warren. Het nummer wat ik ga draaien heet Crystal Redentor. Donald Burt. met A Crystal Redentor. Als je voor zo'n uitzending dan door, uh, door je verzameling platen heen gaat... dan uh, begin ik achter m'n oren te krabben... en denk ik, jeetje, wat een hoop goede artiesten... en wat een hoop goede albums. En natuurlijk komt uh, Miles Davis dan voorbij met A Kind of Blue... een uh, prachtige album. Ik heb uh, het geluk gehad een uh, collectors-item te kunnen vinden... van het 50-jarige jubileum van dit album uit, uh, uitgebracht in 2008... En daarvoor ga ik draaien Friend Dance, Miles Davis. Eek, eek. Miles Davis met Friend Dance. En hier speelde in, um, in die tijd Her Herbie Hancock natuurlijk ook al mee. Was ik vorige week op Nortje Jazz en daar speelde Herbie Hancock nog steeds mee. Helaas heb ik hem niet kunnen zien, want de zaal was gewoon bommetje vol. En je moest heel lang in de rij staan, terwijl er nog veel meer goede optredens waren. Maar genoeg over Nortje Jazz voor nu. Ik ga verder met Ben Webster. In 1957 maakte hij een uh, prachtig album Soulville. En daarvan ga ik draaien Where Are You. Ben Webster Ben Webster, Where Are You? van het album Soulville. Tijd voor iets vocaals. Tijd voor Abby Lincoln. Een uh, zangeres die heeft een hele bijzondere stem. En ik trigger vaak op, uh, ja, op aparte stemmen. En als ze dan ook nog iets in het jazz doen, dan is het helemaal fantastisch. Ik heb uitgekozen Golden Lady uit uh, 1980. Zo heet het album. En daarvan ga ik het gelijk nummer, gelijknamige nummer draaien. En zij speelt hierop samen met Archie Shep. Benny Abby Lincoln met Golden Lady. Layer to me, that you're my dream come true. There is no way that I'll be losing. It feels like it's just a little slow. And luister naar CFM Jazz en een heerlijke uitzending met veel nummers van oude bekenden. Op dit moment Abby Lincoln met Golden Lady. Dit is het laatste nummer van het eerste uur van CFM Jazz. Blijf vooral hangen, want ik heb nog veel meer mooie muziek voor na het nieuws van 11 uur.